11 uur, Herman Vriend, met het NOS-journaal. Het uitzetten van Afghaanse asielzoekers die worden beschouwd... als oorlogsmisdadiger wordt tijdelijk stopgezet. De IND heeft dat besloten onder druk van 26 gemeenten. Het gaat om 150 mannen die tijdens de Russische bezetting... bij de Afghaanse Veiligheidsdienst werkten. Omdat ze minstens de rang van onderofficier hadden... worden ze automatisch verdacht van oorlogsmisdaden. Ze komen niet in aanmerking voor asiel. Veel van hen proberen al jarenlang te bewijzen... dat ze geen oorlogsmisdadiger zijn... Vaak hebben hun gezinsleden al wel een verblijfsvergunning. Binnenkort praten de 26 gemeenten die opkomen voor hun belangen met minister Leers. Ook komt er een kamerdebat over de zaak. In Frankrijk heeft een coalitie van socialisten en groenen... voor het eerst in meer dan 50 jaar de meerderheid in de Senaat verworven. De socialistische partij spreekt van een historische overwinning... die zal doorwerken bij de presidentsverkiezingen van april volgend jaar...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 President Saleh van Jemen zegt bereid te zijn tot een vreedzame machtsoverdracht. De vicepresident heeft opdracht met de oppositie te praten om een regeling te treffen, zo zei Saleh in een tv-toespraak. Het was de eerste keer dat hij zijn volktoespraak sinds hij afgelopen week terugkeerde uit Saoedi-Arabië. Daar werd hij maandenlang verpleegd na een aanslag op zijn leven. Saleh heeft dit jaar eerder ook wel gezegd aangeboden terug te willen treden, maar er kwam hij steeds vaker van terug.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 In Bulgarije is bij rellen tussen Bulgaren en Roma-zigeuners een dode gevallen. Aanleiding was een verkeersongeluk van vrijdag. Een Bulgaarse man werd overreden door een busje met Roma. Honderden woedende dorpsbewoners gingen halen bij de plaatselijke Roma-leider. Ze gooiden de ruiten in en stichten brand. De Bulgaren kregen steun van honderden voetbalhooligans. Een 16 jarige jongen zakte tijdens de rellen in elkaar en overleed later in het ziekenhuis. Er vielen vijf gewonden en ruim 120 mensen werden opgepakt.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 In Leiden heeft een man die op weg was naar zijn schietvereniging twee vuurwapens verloren. Hij legde een tas met de wapens op het dak van zijn auto, vergat ze vervolgens en reed naar zijn vereniging. Daaraan gekomen merkte hij dat hij de wapens, een pistool en een revolver kwijt was. Een zoektocht met hulp van de Leidse politie leverde niets op. De wapens zijn niet geladen en er zit ook geen munitie bij. Een Amerikaanse vrouw die van Cuba naar Florida wilde zwemmen is gestopt. De 62-jarige Diana Nayet was vrijdag uit Havana vertrokken... voor de zwemtocht van 166 kilometer. Onderweg werd ze door kwallen ernstig gebeten. Ze werd behandeld aan boord van een schip dat haar vergezelde. Maar Nayet heeft zoveel last van de beten dat ze haar zwemtocht heeft gestaakt. Vorige maand probeerde ze ook al de oversteek van Havana naar Florida te maken. Toen moest ze stoppen na een astma -aanval.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 Ga naar We hebben je hart nodig, De Hartstichting. Zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan. Performa, 12 en 13 oktober, jaarbeurs Utrecht. Gratis toegang via Performa.nl. De Nederlandse opera presenteert in oktober Electra. Bestel nu kaarten voor dit meeste werk van Richard Strauss in het Muziektheater Amsterdam. Via DNO.nl.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 Veel mensen die spelen, waren nog meer mensen die fietsen. In Nederland, om het met wilders te zeggen zoals het bedoeld is. Van de storm die volgens minister De Jager aan het opsteken is... was geen windsvaan te bekennen. I can't I'm stuff in my head la, la, la La, la, la, la La, la la het hoort u, dat is La La La la van Room 11 van hun album mm, Gumbo. Lijkt wel een rariteitenkabinet dit oog vanavond. Een zelfhulptournee op toneel, vrouwenstemrecht in Saudi-Arabië, een drugsvrij Mexico en Catalonië zonder stierenvechten. Nou, moe. Die tournee wordt ten beste gegeven door schriller Saskia Noord... en playboy hoofdredacteur Jan Heemskerk. Zij komen vertellen hoe en wat en ook uw vragen beantwoorden... over de verhouding tussen man en vrouw in wezen en tijd... en wat daar allemaal bij komt kijken. Als u hen daarover wilt consulteren in onze uitzending... mail naar oog.nos.nl en geef ons uw vraag op, uw naam en uw telefoonnummer. De drugscriminaliteit verbannen uit Mexico... dat bepleit de Universiteit van Mexico City. Hoe de regering daarop reageert... horen wij van Mexico-kenner professor Wil Pansters. En stemrecht voor vrouwen in Saoedi-Arabië? Ja, het is echt waar. Hoera. Nadere bijzonderheden krijgt u van Petra Stine Om vijf voor twaalf de laatste stier van Barcelona. En live in de studio, minst een rariteit... jazzzangeres Kim Hoorweg. Eerst de kranten van morgen vroeg, nu het voornaamste nieuws van heden. Zondag 25 september. Hij had dan wel niet gekregen wat hij gevraagd had... maar toch werd de Palestijnse president Abbas... op de westelijke Jordaan-oever als een held ingehaald... Abbas diende geheel tegen de zin van de Amerikanen en Israël in... een aanvraag in voor het lidmaatschap van de Verenigde Naties. En hoewel hij nul op het rekest kreeg... hield hij zijn aanhangers voor dat de Palestijnse lente is begonnen. In de Libische hoofdstad Tripoli is een massagraf gevonden... met bijna 1300 lichamen. Het massagraf ligt bij de beruchte Abu Salim-gevangenis... waar het regime van kolonel Gaddafi zijn tegenstanders opsloot. Direct nadat het nieuws bekend was geworden... kwamen mensen kijken of er bewijs is... dat een van hun familieleden in het graf ligt. Het is nog steeds onduidelijk... wat de explosie in een caisson in Zeeland heeft veroorzaakt. Eén ding weet de politie wel... Het was een zeer zwaar explosief. Maar wat het was... We hielden tot uh, vandaag alle opties open en uh, er is er inmiddels één afgevallen... want uh, volgens onze rechercheurs is het niet mogelijk dat er een, een achtergebleven bom uit de Tweede Wereldoorlog is ontploft. Om erachter te komen wat het nou wel was, zijn twintig rechercheurs op de zaak gezet. Er zijn sporen uh, afgenomen door de technische recherche... En die worden naar het NFI gestuurd en daar worden ze verder onderzocht. Op zijn vierde en laatste dag in Duitsland... kon Paus Benedictus eindelijk een beetje het gevoel hebben... een thuiswedstrijd te spelen. Bijna 100.000 mensen kwamen naar de afsluitende mis in Freiburg. Het was niet bepaald een gemakkelijk bezoek voor de pauze. Er gaat nog een diepe kloof tussen de wereld van de pauze en veel gelovigen. Maar de katholieken die vandaag bij de mis waren... zijn maar wat trots dat een Duitse pauze is geworden. Ik had je niet geloofd dat we na de reformatie... weer naar een Duitse paus gekomen konden. En ik ben zeer, zeer trots daarop. Mark Cavendish werd wereldkampioen wielrennen, dat wist u al. De sprint waarin de Brit de snelste bleek te zijn... was zo spannend dat het prachtige radio opleverde... Maar zonder beeld blijkt ook tv erg spannend geluid op te leveren. Kevin is links, hey, Kevin, Kevin is links. En Paul van Hagen. Kevin is deze. <laughs> Kevin is Kevin is, Kevin, ah, ah, Kevin is, is wereldkampioen. Je. Kevin is, is wereldkampioen. En de nummer twee is Matthew Goss. Dat was nieuws vandaag op Radio NTV. En Freddy Ventijn hiernaast me heeft de kranten van morgen vroeg al samengevat... en begint die samenvatting nu voor te dragen. Spits stelt vast dat minister van Sociale Zaken Kamp... heel nauw heeft samengewerkt met de SGP. Volgens de plannen van het kabinet zou de kinderbijslag... vanaf het derde kind worden geschrapt. De christelijke partijen met veel grote gezinnen onder hun achterban... waren daar fel tegen. Tijdens de algemene beschouwingen werd een tegenvoorstel van de SGP... om de bijslag niet af te schaffen overgenomen. Volgens informatie waar Spits over beschikt... had minister Kamp in het diepste geheim... daar al meerdere keren met de kleine partijen over vergaderd... en zelfs zelf de cijfermatige invulling van het amendement op zich genomen. De pers schrijft dat verdachten steeds vaker medewerking weigeren... aan een gedragskundig onderzoek... waardoor het moeilijker wordt om iemand tbs op te leggen. Zodoende wordt het stelsel uitgehold... volgens forensisch psycholoog Ernst Ameling... TBS loopt gevaar. Volgens het AD worstelt een half miljoen Nederlanders... jaarlijks vanaf de herfst met een winterdepressie. Het was al bekend dat bij die groep lichttherapie helpt. Een psychiater heeft nu de effecten van lichttherapie onderzocht... bij patiënten met een gewone, althans een niet-seizoensgebonden depressie. En zijn conclusie is, een kuur met licht... is waarschijnlijk even doeltreffend als antidepressiva. Het Franse Front National wil een gewone partij worden. Trouw had een interview met oprichter en erevoorzitter Jean-Marie Le Pen... inmiddels 83, en berucht vanwege zijn ontkenning van de holocaust. En nog altijd begrijpt hij niet waarom daar zoveel herrie van kwam, zegt hij. Het is belachelijk dat wij om die reden zo zijn gedemoniseerd. En verder zegt hij, ik heb mij nooit tegen immigranten gericht... maar tegen degene die massa-immigratie mogelijk maken en aanmoedigen. De pers schrijft over een groep Joodse vrouwen in Israël... die zich kleden in burka en niqab. hardie vrouwen aanhangsters van de allerconservatiefst orthodoxe vorm van het Jodendom... dragen ook alles verhullende dikke lagen zwarte kleding en handschoenen. En zelfs hun ogen zijn niet te zien. Het is een nieuwe trend in Israël. Andere Joodse groeperingen, zelfs de orthodoxe, moeten er niets van hebben... en noemen deze vrouwen de Taliban-moeders. Op straat roepen ze vaak agressieve reacties op. En Nika Draagster zegt in de pers... ik volg de regels en kleed mij bescheiden... ook om mannen van zichzelf te redden. Ja, de Telegraaf tot slot meldt dat woningen worden door, belaagd door muggen. Volgens een muggenexpert expert van de Universiteit van Wageningen... zijn er door de natte zomer 10 tot 30 procent meer muggen dan normaal. En nu de nachten koeler worden, gaan ze allemaal naar binnen om te overwinteren, bijvoorbeeld achter een schilderij of achter een kast. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ja, en hier in de studio nu live de jazzzangeres Kim Hoorweg... en via nos.nl, NOS. webcam, kunt u haar eventueel ook zien, desgewenst. Maar het gaat om wat u gaat horen. Op piano wordt zij begeleid door... Erwin Hoorweg. Erwin Hoorweg, familie wellicht? Ja, vader. Ah, vader, heel goed. Wat is jullie eerste nummer? Fever, okay. Sunlights up the day your arms around me I get a fever that's so hard to bear you Give me fever When you kiss me and fever when you hold me tight Fever I am a fire Fever all through the night Romeo oh, oh, love Juliet and Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame, you'll give us fever. When we kisseth and fever, when thou holdst me tight, fever. give me fever give me fever What a lovely way to burn Oh, what a lovely way to burn Kim Hoorweg-Zang en Erwin Hoorweg-Keyboard met Fever van Eddie Cooley en John Davenport. Zometeen meer Kim Hoorweg en Erwin Hoorweg. En ik zeg het nog eens, wilt u nu eens en vooral weten hoe het zit tussen man en vrouw van Jan Heemskerk en of Saskia Noord? Dan is het uw adres oog.nos.nl met uw naam en telefoonnummer. Maar nu eerst goed nieuws uit Saoedi-Arabië. Vrouwen mogen daar zelf geen auto besturen... maar kregen vandaag wel stemrecht voor lokale verkiezingen. En ze mogen zich ook verkiesbaar stellen. Petra Stine, publiciste, adviseur democratisering, diversiteit en diplomatie in Midden-Oosten. Oud-diplomaat in Syrië. Goedenavond. Goedenavond. Dat mogen wij wel een doorbraak noemen, dunkt mij, of niet? Nou, het is zeker goed nieuws. Het is alleen zo dat uh, deze maatregel pas in 2015 ingaat. Dus de dames moeten nog even wachten. En sommigen vinden dat heel verstandig, omdat uh, er is geen parlement in Saoedi-Arabië. Er zijn geen politieke partijen en er is ook geen democratische cultuur. Dus voor vrouwen om zich nu, vandaag, uh, verkiesbaar te stellen... zou volgens sommigen een enorme schok kunnen veroorzaken. Ja, en anderen vinden het echt veel te langzaam gaan... Ja, maar is er dan uitzicht over, op dat er over vier jaar... wel een parlement en politieke partijen zijn... Nou, dat, nee, dat denk ik niet. En dat is natuurlijk het gekke. Natuurlijk is het goed nieuws als vrouwen uh, hun stem kunnen laten horen. Dat doen ze eigenlijk ook al heel lang in saudi arabië op heel veel verschillende manieren. Maar ook mannen kunnen op dit moment alleen nog... Zeg maar, beschikbaar stellen of verkiesbaar stellen voor gemeenteraadsverkiezingen. Nou, die gemeenteraden die stellen eigenlijk helemaal niets voor... omdat het toch een absolute monarchie is in saudi arabië Ja. Laten wij even luisteren hoe koning Abdullah van saudi arabië de maatregel afkondigde. Ja. Ja, applaus. Dit ging over dat vrouwenstemrecht. Hebben we dat goed begrepen? Ja, dit gaat over het recht van vrouwen om zich beschikbaar te stellen voor gemeenteraadsverkiezingen. Ja. En het, het... De woorden in het Arabisch, het recht van vrouwen om zich verkiesbaar te stellen. Nou, ik denk dat 20, 30 jaar geleden was dat ongekend geweest in Saudi-Arabië. Misschien zelfs vijf jaar geleden. Ja, en zeggen, het is ja. dus wel echt een succes van ja, veel vrouwen en mannen die zich hier sterk voor hebben gemaakt. Ja. Nu is bekend geworden dat het de adviesraad van de koning, de Shura-raad was, die hem geadviseerd heeft om vrouwen stemrecht te geven. Enig idee waarom? Nou, ik vermoed dat uh, de Saudis kijken natuurlijk ook wat er in de omgeving gebeurt. In Bahrein rommelt het, in Jemen rommelt het. Op het hele Arabische Schiereiland is het uh, onrustig. In Egypte is, Libanon, uh, Libië bedoel ik. Tunesië, Dus ja, die Arabische omwentelingen, die Arabische lente... daar zitten ze eigenlijk niet op te wachten in Saudi-Arabië. Dus je hebt eigenlijk in het begin van het jaar... heeft de koning al uh, allerlei extra geld beschikbaar gesteld voor de bevolking... om de gemoederen een beetje te bedaren. Ja, je kunt dus zeggen dat dit een rechtstreeks gevolg is van uh, Tunesië en Egypte. Nou, nee, dat kan je niet zeggen. Ik denk dat het een rechtstreeks gevolg is van tientallen jaren... Uh, werk van allerlei vrouwen om op verschillende manieren via... Ja, zelfs via blogs de laatste jaren, maar ook via allerlei acties. Al twintig jaar geleden heb ik toevallig mijn afstudeerscriptie... over Saoedische vrouwenliteratuur geschreven. En toen in de Golfoorlog waren er al een aantal vrouwen die in de auto zijn gestapt... Die zijn daarna opgepakt. Een aantal daarvan hebben nooit meer carrière kunnen maken als uh, hoogleraar of als arts. Ja. Dus het is eigenlijk al een paar decennia lang dat vrouwen proberen om meer rechten te krijgen. Ja, maar het zou ook kunnen zijn, dus het is natuurlijk een streng islamitisch la land... en we hebben het niet alleen over die koning, maar er zijn waarschijnlijk ook heel veel conservatieve krachten. Zou deze geste de koning niet op ook lelijk kunnen gaan opbreken? Nou vandaar dat uh, hij uh, de datum 2015 heeft gezet om eigenlijk de hele extreme krachten in het land uh, nou, wat tijd te gunnen. En ze niet nu meteen boos op hem te laten worden. En tegelijkertijd ook uh, nou, letterlijk vrouwen en vrouwelijke politici klaar te stomen om uh, in 2015 aan de slag te kunnen gaan. Maar, dat betekent... maar nogmaals, het is, het is goed nieuws, maar moet het ook niet overdrijven. Nee, maar dat betekent dus eigenlijk dat de koning een progressiever positie inneemt dan veel islamitische krachten. In het land. Nou, in de Saoedische context is dit een enorme moedige stap. En sommigen zeggen als je haast hebt in Saoedi-Arabië moet je langzaam gaan. En hij doet het dus, aan de ene kant neemt hij een moedige stap, maar hij doet het wel in een soort van vertraging. Ja, nou, nou we, uh, is ons ook het bericht geworden dat het, uh, de Saoedische prins al bin Talal al jaren ijvert voor uh, werken... Door vrouwen, dat, dat vrouwen het recht zouden krijgen om te werken. Want het is economische verspilling om de helft van de bevolking op te leiden, maar ze niet economisch in te zetten. Is dat, is dat gangbaar of is dat ook weer een teken van toch betrekkelijke progressiviteit van die koninklijke familie? Nou, je hebt er iets van zes, prinsen in saudi Saoedi-Arabië. Oh, en deze pardon. prins, Walid Ben Talal, is wel een van de meest progressieve. Kijk, op dit moment zitten tussen de vijf tot vijftien procent van de Saoedische vrouwen nemen deel aan de arbeidsmarkt. In de andere golfstaten is dat meer dan veertig procent... Um, ja, Ik denk dat ze op een gegeven moment ook die kracht van vrouwen niet meer tegen kunnen houden. Want nee. meer dan 50% van de vrouwen in Saoedi-Arabië hebben een universitaire opleiding. En dat is voor mannen veel minder. Dus je krijgt sowieso uh, ja, veel ambitie die niet verwezenlijkt kan worden. Nee. Nou, u, u duidde al eerder aan, daar lezen we hier uh, zelden iets over, dat er wel degelijk sprake is van uh, verzet door vrouwen tegen die achterstelling. Ja, en tegelijkertijd, ik, het is een ontzettend complexe samenleving. En de Saoedische vrouwen die ik ken, uh, die zijn vaak opgeleid in het buitenland. Bijvoorbeeld het Verenigde Naties Bevolkingsfonds... is jarenlang door een Saoedische vrouw geleid, Soraya Obeid. is ja. een van de, best, de meest vooraanstaande uh, zakenvrouwen in het golfgebied uh, is een Saoedische. Saoedische vrouwen uh, erven ook geld. Niet zoveel als hun, uh, hun broers en uh, maar dat geld kunnen ze zelf besteden zoals ze willen. Dus je hebt nu echt enorm veel banken in Saudi-Arabië... die door vrouwen gerund worden. Kijk, en dat soort beelden zien we hier natuurlijk ja. niet. Uh... Maar, maar verzet is uh, riskant, gevaarlijk. Het levert je... Straf. Nou, Vervolgen. Ja, zeker, zeker. Er is uh, eerder dit jaar is een manaal sharif, uh, een gescheiden vrouw met een zoontje van vier die ver weg woont van haar werk en het helemaal gehad had met het feit dat ze eigenlijk een chauffeur nodig had om naar haar werk te gaan, heeft een soort actie uh, gestart en met alle vrouwen die een internationaal rijbewijs hebben laten we gaan autorijden. En ja. Zij is opgepakt en ze is ook niet zo fris behandeld. Dus ja, uh, je, je stem laten horen in Saudi-Arabië als vrouw is nog steeds een uh, ja, een moedige daad. Ja, nee, u hebt al een paar keer gezegd, we moeten dit niet overdrijven. Want het gaat pas in, uh, over vier jaar in. Maar toch, maar toch zouden we in dit toekennen van vrouwenstemrecht... misschien in het begin kunnen zien van een toekomstige omwenteling in Saoedi-Arabië? Ja, en het past ook echt wel in de trend in de hele Arabische wereld. Uh, dat echt uh, in Egypte, in Tunesië... vrouwen in die ook zoiets hebben van... ja deze revolutie mag er niet toe leiden... dat wij weer straks terug naar huis moeten. Wij willen nu echt gaan deelnemen in onze samenleving. En die stemmen hoor je ook zeker in Saoedi-Arabië. Dank, uh, Petra Stine. Goedenavond. Hier zit uh, Kim Hoorweg alweer klaar om te gaan zingen... Uh, je nieuwste cd heet Why Don't You Do Right. He? Ja. Met daarop jazzklassiekers eerder uitgevoerd door Peggy Lee. Ja, dat klopt. Waarom Peggy? <laughs> ja, Peggy Lee is een hele bijzondere zangeres. En uh, ze heeft mij heel erg geïnspireerd. En het bijzon bijzondere aan haar is eigenlijk dat ze zo'n goede vertolker is. En dat is iets wat je eigenlijk bijna niet echt meer hoort. Nee. Bij haar kom je niet, heb je geen last om te verstaan wat ze zegt... en hoef je geen songteksten op te zoeken. Nee. Je, het komt allemaal echt als een, uh, als, een, als, een, als een... Ja, hoe zeg je dat? Het komt keihard aan allemaal wat ze zegt. Dus, uh... Voor luisteraars die Peggy Lee hoe is het mogelijk misschien niet kennen... <laughs> laten we even iets van haar horen. you ja. Dat is toch prachtig. Ja, heel prachtig. Ja, niks is zo sensueel en mooi en, en, en verleidelijk als hoe zij zingt. Ja. dat is prachtig. Maar je zong ook, uh, of zingt misschien nog wel Ella Fitzgerald? Ja, klopt. Dat is ook een van mijn hele grote voorbeelden. Ja. Vind ja. je Lee beter? Nee. Of kun je dat, nee, niet, dat niet Nee, natuurlijk niet. Ja, nou, dat ja. is gewoon heel moeilijk. <laughs> dat is een heel ander, heel ander ding weer. Peggy heel Lee is een ding, hele ja. andere zangeres dan Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald is veel virtuozer En die, die kan heel goed improviseren en is echt een muzikant. En ik vind Peggy Lee meer een performer. En Ella, die gaat echt in de band zitten en die is echt... Uh... En wat ben jij meer? Ik ben meer een muzikant. Oké. Okay. Tot nu toe. <laughs> goed. Dat gaan we horen. Wat is ja. je volgende um, song? Uh, it's all right with me. Yeah. Okay. <laughs> Your face is charming. It's the wrong face. It's not his face, but such a lovely face that it's all right with me. It's the wrong song. It's alright With Me van uh, Cole Porter door uh, Kim Hoorweg en Erwin Hoorweg. Ooit gezongen door Peggy Lee, neem ik aan, ja? Ja. ja. Oké. Okay. En die nieuwe CD van Kim Hoorweg, ik zeg het nog eenmaal mensen, heet Why Don't You Do Right? Dankjewel. Even een adempauze nu, want nu ga ik zeggen dat. 40.000 doden zijn gevallen sinds de regering Calderon vijf jaar geleden. De strijd aanbond tegen de drugsbendes in Mexico en 10.000 vermisten. Deze week nog weer tientallen doden en in de havenstad Veracruz werden bij een winkelcentrum opeens 23 lijken uit vrachtwagens gedumpt. De harde lijn van de regering lijkt dus uh, te falen. Wil Pansters, bijzonder hoogleraar Latijns-Amerika aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedenavond. Goedenavond. Volgens de, de Universiteit van Mexico City pakt Calderon het verkeerd aan. en Dat is niet zomaar een instelling, dat is een prestigieuze universiteit. Ja, het is de grootste universiteit van Mexico. Het is een nationale universiteit met een kwart miljoen studenten. Dus het is een, het is een stad op zich. Ja, wat gaat er mis? Nou, in de studie wordt, uh, er is er een bijeenkomst geweest in juni in Mexico-stad... waar tientallen academici uit binnen en buitenland uh, bij betrokken zijn geweest. En ze hebben eigenlijk in korte tijd daar een rapport over opgesteld. En uh, dat probeert eigenlijk voortdurend een aantal stappen terug te zetten. En te kijken, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Waarom ja. levert de strategie niks op? En, en uh, men probeert eigenlijk uh, uh, een, een heel andere perspectief te ontwikkelen op wat er in Mexico aan de hand is. En, en het centrale element is volgens mij... dat men uh, uh, af wil van het idee van... dit is een kwestie van nationale veiligheid... wat met politie en vooral leger bestreden moet worden... naar een aanpak die burgers centraal stelt. In het Engels zegt men dan citizen security, burgerveiligheid. Ja. Dat is een radicale koerswijzing om er naar te kijken. Want, want de regering ziet het geheel als een veiligheidsprobleem? Een, een... Nou, de regering van Calderon heeft uh, eigenlijk vanaf begin 2007 langzaam maar zeker... het aantal militairen uh, op straat in de provincies uh, verhoogd tot uh, ongeveer 40.000, 45 45.000. Uh, en dat was aangekondigd als een tijdelijke maatregel, maar ze zijn er nog steeds. Ja. Politieapparaat hervormd, weer hervormd. Uh, dus uh, dat is inderdaad een harde, confrontationele strategie die is ingezet. Maar nou, wat stelt die universiteit daar tegenover? Wat zou het programma moeten zijn? Nou, de universiteit stelt dus dat het grote probleem... misschien niet zozeer op dit moment moet zijn... om te kijken hoe je die, die drugshandel uh, aan banden moet leggen... maar moet de burger en de veiligheid van de gewone samenleving centraal moet stellen. Ja. En dat betekent misschien dat je een aantal heel controversiële dingen moet ook gaan overwegen... of in ieder geval moet gaan bediscussiëren. Een van de zaken die heel nadrukkelijk in het rapport worden gezegd... is dat er eigenlijk een grote nationale... Koers of een overleg moet worden zijn. En, en, en hier is steeds meer sprake van een president die een bepaalde koers heeft ingezet. en eigenlijk met niemand, of, uh, niemand meer wil discussiëren over of dat wel de goede lijn is. Ja. Dus zij willen een lokale aanpak centraal stellen. Ze willen mensenrechten centraal stellen. Hè, die universiteitsstudie. Veel meer dan uh, uh, uh, uh, uh, sommige mensen suggereren dat Mexico langzaam maar zeker zich aan ontwikkeling is, is. in de richting van een politiestaat. Ja, dat klinkt is wat men juist niet. Prachtig, wil. maar je zou ook kunnen zeggen, als je dat doet met uh, veiligheid van burgers, sociale programma's enzovoort, dan laat je dus een tijd lang uh, die drugsbendes hun gang gaan. Ja, maar... Uh, ja, zegt u. De, ja, want dat zeg ik omdat, uh, kijk, drugs is een, uh, is een kwestie van vraag en aanbod. En Mexico ligt... Als je op de kaart kijkt, op een hele ongunstige plek eigenlijk. Want ten noorden ligt de grootste markt en ten zuiden ligt de grootste producenten. In ieder geval een, heel gunstige het gaat, plek, het een ongunstige plek. In ongunstige plek. Ja, daar, wordt, nou, daar gaat 25 miljard dollar per jaar in om. Ja. Dat is meer dan uh, de bezuinigingen in Nederland, om maar eens ja. wat te zeggen. Dus daar valt, daar, daar valt heel veel geld uit te verdienen. Wat de studie, denk ik, terecht opmerkt is hoe het in godsnaam kan dat in Mexico het ogenschijnlijk voor die drugsbazen en die daaraan gelieerde bendes zo eenvoudig is... om maar voortdurend weer jaar in jaar uit duizenden jonge mensen... mannen vooral, maar ook in toenemende mate jonge vrouwen, te recruteren. En in het rapport wordt ergens heel pregnant gesignaleerd... wat wij hier te maken hebben is dat Mexicanen elkaar, elkaar nu doodschieten... om een markt die primair buiten onze grens ligt. Ja. En, en, dat, dat en het antwoord op dat makkelijk recruteren is, heel kort gezegd, armoede. Armoede, gebrek aan, aan, aan, aan, aan mogelijkheden, werk, en, studeren. En tevens neem ik aan corruptie, want wat bepaalt de straffeloosheid van die mensen? Nou, de, de, de, het grote andere thema in de studie is inderdaad het bestrijden van corruptie en, en, en straffeloosheid. Ja. De, de, er zitten in vier van de tien mensen die in Mexico in de gevangenis zitten, die zijn überhaupt nooit veroordeeld. Er is een totale overload van het, van het rechtssysteem. En heel veel mensen die voordeel hadden moeten worden, lopen die, gewoon in Veracruz lijken te dumpen. En, en, en ook natuurlijk corruptie, de witte boorden, ja. criminaliteit. Ik heb het eens met de afgelopen weken, als er weer een deze of gene uh, drugsbaas, of meer of groter of kleinere baas, was opgepakt, ja, dat uh, als je naar de biografieën van die mensen kijkt, dat in, in acht van de tien gevallen dat mensen zijn die uit leger en politie afkomstig ja. zijn. Ja, ja. Nou stelt dat het rapport dus een radicale koerswijziging voor, maar heeft zo'n wetenschappelijk rapport, zo'n universiteit rapport eigenlijk invloed in mexico nou, de, de, de recente geschiedenis wijst uit dat uh, de verwachtingen niet uh, zo hoog gespannen mogen zijn. Er is een andere beweging die uh, recentelijk ook rapporten heeft gepubliceerd, statements heeft gemaakt. Veel aandacht heeft gekregen, ook in de media. En die worden dan wel eens links of rechts of uitgenodigd door politieke leiders in het parlement om de kwestie toe te lichten. Maar wat dan vaak ook gebeurt is dat na een paar maanden zo'n beweging zich uit die deliberaties weer terugtrekt. Omdat ja. men eigenlijk het idee heeft dat men... Uh, maar initiatieven meer wordt... voor om een... Anders aan te pakken gaan dus niet alleen uit van de wetenschappelijke wereld. Er zijn andere... uh, nee, er zijn ook sociale bewegingen. In dit geval is het een, een, een beweging van een hele van een bekende Mexicaanse dichter, uh, wiens zoon in januari is vermoord. Hoe heet die dichter? Uh, Javier Sicilia. Uh -huh. En uh, die heeft uh, dus een beweging uh, opgestart die ongelooflijk succesvol is geweest. Maar hij heeft zich ook weer in die, die discussies met de overheid teruggetrokken met het argument, ja uiteindelijk wordt er toch niet naar mij of naar uh -huh. ons geluisterd. Bovendien zijn er volgend jaar presidentsverkiezingen in Mexico, 2012. En dat is niet een goed moment voor een huidige president... die nu al vier, vijf jaar lang een koers vaart. Zelfde... Om te denken, van, nou, ik kom er nog eens even op terug... en ik heb misschien toch niet ja. de juiste koersgevaar. Ja. 40.000 doden en, en de gewelddadigheden lijken zich de laatste tijd uit te breiden. Zeg eens eerlijk, wat denkt u? Is het tijd nog te keren? Uh, op, op korte termijn niet, denk ik. Op korte nee, niet. De cijfers voor dit jaar zullen waarschijnlijk weer hoger uitkomen... dan afgelopen jaar, dus meer dan... 15.000 dodelijke slachtoffers. Een sombere slotsom. Wil Pansers, dank u wel voor uw uh, verhalen over Mexico. Graag gedaan. Well, if you ever plan the West, Jack, take my way. It's the highway that's the best. Get your kick. Why? Uh, hartstikke oud, dat hoort u ook wel. Chuck Berry, Root Sexy Sticks. Welkom Jan Heemskerk. Goedenavond. Dan gaat in een theatervoorstelling, <kwijnt> ga jij, uh, hoofdreacteur van Playboy. Samen met schrille schrijfster Saskia Noord... de Sas en Jan Zelfhulptour opvoeren. Ja, ja? zo is het. Ja. Uh, Klinkt knus, <laughs> Sas Deze en dan. Jan. Ja. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Dat is alweer weer een... Dikke twintig jaar geleden, mijn vrouw werkte bij hetzelfde tijdschrift... mijn toenmalige vrouw als Saskia de, de Claire. Ah. En, en toen hebben we elkaar een jaar of tien niet gezien... uit het oog verloren. hoe dat gaat. En kwamen we elkaar weer eens tegen in een levensfase... waarin zij veel te vragen had over mannen en ik een beschikbaar iemand was om dat te doen. Ja. ja, En daar ja. zijn jullie toen vorm aan gaan geven? Nou ja, ja. Zij, zij, zij had, zoals gezegd, allerlei vragen... want ze begreep van alles dingen niet over haar man. En ze zijn inmiddels ook gescheiden, kan ik tot mijn vreugde meedelen. En ik had ook nog wel wat vragen van, over vrouwen. Dingen die, die, die goh, ja, nou we toch bezig zijn. En zo vanuit die... Stel kom... eens, wat was het eerste dat je haar wou vragen over vrouwen? Ja, wat nou, we... bijvoorbeeld waarom mannen en vrouwen geen vrienden kunnen zijn. Ik vind het een heel wonderlijk fenomeen, of dat, okay. dat kan wel... Saskia ja, Noert, ook welkom. Aan de telefoon. Waarom kunnen ja. mannen en vrouwen geen vrienden zijn? Nou ja, wij bewijzen eigenlijk dat het wel kan. Ja, sowieso. Oh, kijk eens uh, aan. Maar uh, de discussie... <lacht> de vraag is eigenlijk vooral of je vrienden kan zijn als man en vrouw... zonder dat seks uh, of liefde daartussen komt. Dat, uh, en, uh, mijn uh, overtuiging is dat als je vrienden bent en je hebt ook seks... dat dat de vriendschap niet ten goede komt. Aha. Wat was eigenlijk het idee, Saskia, nooit voor die, voor die column? Welk idee lag daarin ten grondslag? Uh, Wat nee, wilden ja, Janne, jullie? Uh, wij wilden in de eerste plaats, begon het eigenlijk een beetje met dat vraag-antwoord aan elkaar uh, gaven. En uh, dat werden zulke leuke vragen en antwoorden, dat we dachten, laten we die eens uh, delen met een groter publiek. Misschien dat er meer mensen iets aan hebben dan alleen wij. Ja. En zo geschieden. Meer begrip kweken tussen man en vrouw wederzijds Jan Hemskerk? Ja, ja en het, het, soms is de waarheid niet leuk, maar het kan wel verhelderend zijn. Ja. Mm. Maar wat maakt jullie, Jan Heemskerk en Saskia Nooit? Jan eerst maar bij uitstek geschikt om ons over dit onderwerp voor te lichten. Ja, ik, Nou ja, ik ben al bijna 50 jaar man. Dat maakt me wel gekwalificeerd op het gebied van, van mannenzaken, denk ik. Plus, ja, dat delen wij. Zoals ja. je weet de, de, de, de, de, de, heb ik veel te maken met jonge vrouwen... met wie ik wel eens op reis ga... Die, die, die ik in kwetsbare omstandigheden ontmoet. Die zich letterlijk, maar ook figuurlijk... We hebben het nu over playboy. Ja, precies. Ja. Aan, aan mij blootgeven. Dat, dat, dus ik hoor veel. Ik hoor ook veel over vrouwen, ook verrassende dingen over vrouwen. Ik heb kennelijk die, die dat delen we misschien ook ja. wel, die vriendelijke oom-uitstraling. <lacht> <lacht> en, en dus ja, ik hoor veel, ik weet veel ja. en ik praat er ook graag over. Dus dat, dat maakt ons, ja, langzamerhand gaandeweg. Hè, word je dat, ja, een beetje zoals dat gaat, zeg maar. En Saskia Nooit? Ja, uh, nee, ik ben een ervaringsdeskundige in de journalistiek. Uh, lang gewerkt voor damesbladen, veel research gedaan voor mijn boeken. En altijd ontzettend nieuwsgierig naar wat mannen, nou ja, vrouwen ook... maar vooral wat mannen beweegt, wat, wat hij zich in hun hoofd afspeelt. Ik begrijp ze vaak niet. Okay. En ik wil graag alles begrijpen. Nou, er zijn veel mensen die, die vragen hebben. Wij hebben ook opgeroepen tot het stellen van vragen. Hier is een vraag aan Saskia. Ja, waarom denken vrouwen dat ze kunnen multitasken? Uh, nou, ik... Volgens mij denken wij dat niet alleen, maar kunnen we dat ook? We kunnen in ieder geval koken, telefoneren en een kind eten geven... en, en de hond ontvlooien tegelijk. Misschien is de vraag wel kenmerkend voor de man die hem stelt. Dat vrouwen ja, niet kunnen. En, en uitzonderingen bevestigen de regel. Maar ik denk dat vrouwen, ik, volgens mij is het zelfs wetenschappelijk bewezen... Uh, echt wel twee of meer dingen tegelijk kunnen doen. Ja, en aan Jan Heemskerk de vraag... waarom... Haten mannen Ikea zo? Ja, nou, daar heb je aan mij een goede. Ik ben een groot Ikea-hater. Maar eigenlijk is de vraag niet alleen waarom haten mannen Ikea... maar ook waarom haten mannen boodschappen doen in het algemeen. En daarop is het luidt het eenvoudige antwoord. Je doet dat meestal met je vrouw. Die vrouw heeft daar hele specifieke gedachten, maar ook ontzettend veel twijfels over. Ons interesseert het, in alle eerlijkheid, uiteindelijk geen Ros. Of we met de Gunnar of de Ole thuiskomen. Ah, ja. En we moeten, ondanks dat, moeten we wel doen alsof het ons interesseert. En het wordt een lange. Want als het je niet interesseert, dat weet je ook, dan ben je de lul. Dan, ja. dan, het, dan interesseert je ook helemaal niet wat er in je huis komt. Dat kan dus niet, dus je moet je geïnteresseerd betonen. En dat drieënhalf uur lang vanwege die vervloekte route... die dat bedrijf door zijn, door zijn, door zijn gangen heeft. Nou, het is, een, het is een, een heel, heel zwaar ding. Dat daar niet diverse mannen je, per jaar kapot vallen, begrijp ik niet. Kan je melden, deze vraag is gestelde Corinne van Duin. Daar zie je, nee. Jou ik wel bekend? Heb, ja, sterker nog, dat is mijn vrouw. Oh. En We hebben vandaag een Ikea-kast in elkaar gezet. Dus het drijft het nu wel <laughs> even niet, nee. niet goed afgelopen. Nee, nee, nee. Zeg maar die voorstelling Saskia Nooit. die theatervoorstelling... Sas en Jan, dus zelfhulptour. Wat gaan de mensen daar beleven? Uh, nou, uh, eigenlijk wat we hier ook aan de telefoon of in de studio doen. Wij uh, antwoorden vragen van mensen uit de zaal. Dus dit soort vragen als we net als voorbeeld hebben gehad. We beantwoorden elkaars vragen ja, die we aan elkaar stellen. Dus er worden ook een aantal vragen uit het boek Gebruikt in de show. En um, ja, je kan eigenlijk uh, alle, alle mooie en alle minder mooie kanten van man en vrouw zijn zien in uh, twee uur tijd. Ja, nou, ja, de we beelden onszelf inderdaad dat het wel eens geestig zou kunnen worden. En, maar ja. ook wel, wel, wel nuttig. Dat is het. Mag en een traan. Ja, ja, inderdaad. Dat ook. Voor wie is de voorstelling bestemd? Ik bedoel, wie is jullie doelgroep? Ja, mannen is dat natuurlijk mannen. eigenlijk iedereen. En, en, ja. Maar ja, nee, dat toch wel. Mannen, mannen en, vrouwen. en vrouwen. Alle leeftijden en, en, en die nog steeds verbaasd en verwonderd kijken naar het fenomeen liefde, zoiets. Er is Sorry. nog een vraag binnengekomen, Saskia Noord. Ja. Die gaat over het woordje zo. Als een vrouw zegt zo, dan bedoelt ze direct, nu meteen. Terwijl ja. het bij een man toch een kwartier tot een half uur kan duren. Klopt of dat? maanden. Maanden, oké. Okay. Ja, het klopt helemaal, ja. Kun je dat verschil verklaren? Uh, nou ja, een man kan niet multitasken. Dat is wel nee. eens. Als hij nee. zit de krant zit te lezen en een vuilnisbank buiten zit, dat, dat is moeilijk. Wij doen dat wat makkelijker. En wij uh, voelen ons. Ja, op een, moment een reactie in de vrouw... dat hij, als er iets wordt gevraagd, dat meteen wil geven... omdat ze vrouwen graag de liefste, de beste, de braafste de, zijn... Dat probleem kennen wij niet zo, nee, dat is het zwaar. Ja, zeg maar, het, ik had het over die doelgroep. Zou, is het ook geschikt voor mensen die al 40 jaar gelukkig getrouwd zijn? Nou, ik vraag ja, zeker. Ja, dat, dat, Oh, dat ja, zou Saskia ik, nooit zegt ja, zeker. Nou, ja. Ik denk altijd bij mezelf, kan dat wel? Maar goed, dat is dan weer. Ik denk dat zou, ja. ik zou het wel eens van die mensen van die 40 jaar getrouwd zijn willen horen hoe zij dat dan doen. Dat zou, zou ik een dat, wedervraag ja, voor maken. Ja, ja. absoluut. Dus. Wat denk jij, Saskia nooit? Uh, het is een hele interessante vraag. Ik, uh, ik, ik geloof er wel in dat het kan. Dat je zo lang gelukkig samen kan zijn. En uh, mijn moeder... Uh, die, uh, mijn ouders zijn 45 jaar getrouwd. En mijn moeder zei... Het geheim van een goed huwelijk is vergeven en vergeten. Ja, en communicatie. Ja en communicatie. Ja, mijn ouders zijn namelijk 50 jaar getrouwd volgende okay. week. Hun geheim is vooral niet op hetzelfde eiland zijn. Nee, dat is niet ja, dat is hartstikke boeiend. Wanneer begint het? Morgen? Ja, morgen try-out. Uh, uh, donderdag, donderdag in, in Permerend, notenbenen. Mijn favoriete Purmeret. plaats op, na, op aarde. Uh, hebben we de première. Oké. Okay. En dan in? Ja, uh, Oké. Okay. Saskia Noord en Jan Hemskerk. Sas en Jans, zelf hulp toe. Dank je wel. Dank je wel. Het is 5 voor 12. Inderdaad, ole. Vanavond het allerlaatste stierengevecht in Catalonië. Edwin Winkels in Barcelona. Goedenavond. Goedenavond, John. Jij zat in de arena. Zijn er veel uh, stierentranen vergroten? Dat het... De stieren zelf hebben niet gehuild, daar hebben ze niet eens de tijd voor. Die moeten binnen de 20 minuten worden, worden gedood door de, door de Matador. En, en de mensen, de aanhangers, het waren er bijna 20.000 vandaag, echt een volle arena, uh, die gingen toch allemaal naar buiten met het idee van nou, het is echt niet de laatste keer geweest. Er zal wel ooit iets gebeuren dat de politiek of, de, of een rechter bepaalt dat dit verbod uh, op stierenvecht in Catalonië vanaf volgend jaar, dat dat niet geldig is. Dus ze hebben nog hoop dat er ooit weer stieren in Barcelona te zien zijn. En lijkt je dat ook uh, reëel. Op dit moment helemaal niet. Het nee. was toch echt afscheid? Er is tijd naartoe geleefd. Het, het parlement van Catalonië heeft uh, vorig jaar al die wet bekrachtigd... die het de, verbod mogelijk maakt op stierenvechten. En uh, eerlijk gezegd was er eigenlijk de laatste jaren... ook heel weinig aanhang in Barcelona. Normaal is die, die arena is heel groot. Met die 20.000 man. Nou, er zaten meestal iets van 2.000 mensen. Veel toeristen die van Van de Costas uh, naar de arena werden gereden door bussen. Uh, maar mensen zelf gingen nauwelijks. Alleen als, als een van de grote idolen Thomas, dat is een man die vandaag ook uh, uh, twee stieren bevocht bestreed. Uh, als die optrad, dan wilde het wel voorlopen. Maar verder was het eigenlijk al een, een, een verloren zaak: het stierenvecht. Maar, maar, maar, maar nu was het volledig uitverkocht. Ja. Zou je toch nogal niet mogen genoeg, zou je zeggen? Nou, een beetje ook om, om erbij te kunnen zijn hè, van de laatste keer, om dat te kunnen zeggen. Ook gisteren was het helemaal vol, er waren drie hele goede stierenvechters hier. Het was een beetje het idee van, het is het laatste weekend ooit in Catalonië, dus dan moet je bij zijn. Hè. Zeker als die José was, dat is ongeveer de, de, de missie van het stierenvechten. Uh, als die optreedt, dan wil, wil iedereen er graag heen. Kaartjes op de, op de zwarte markt deden vandaag op okay. 3000 euro. Uh, voor dat geld zijn ze niet verkocht, hoor trouwens. Maar, maar je moest toch 200, 300 euro betalen om, om er uiteindelijk nog bij te kunnen zijn. Hé, jij was erbij? Heb je genoten? Ik moet zeggen, ja, in Nederland is het gek, het is niet leuk om, om, om stieren uh, met heel veel bloed uh, in een ongelijke strijd ten onder te zien gaan. Maar als je twee uur lang uh, s, uh, dat stierenvechten ziet, dan merk je toch ook de fascinatie toch, die er wel is. Een deel van de, van de kunst die erin zit, maar het is een traditie, uh, bijvoorbeeld in Portugal hebben ze een oplossing gevonden door uh, het stierenvechten niet met de dood van de stier te beëindigen. Hij blijft altijd overleven, dat zou een goed alternatief zijn. Oh, Die dood ja. is een beetje overbodig. Ja. En de matador ging op de schouders de arena uit, hè? Alle drie vandaag, ja. Dat oh, okay. de, de Puerta Grande, de grote poort. En, en dat dan was de afgesneden de, de, de, de, de, de oren van de stier in zijn handen. Sorry? De afgesneden oren van de stier ja, in zijn handen. Alle, alle, alle drie hadden, hadden vandaag twee oren van een oh. van stier gewonnen nou, omdat nou. ze het zo goed hadden gedaan. Oké. Okay. Dank uh, Edwin Winkels. Dit was met het oog op morgen. Morgen presenteert Eva Jinek. En ik eindig met een oproep. Neemt allen deel aan Turings Nationale Gedichtenwedstrijd. Voor prijzen en voorwaarden zie onze website met het oog op morgen.nl. En nu een voorbeeld, niet om over te kladden, maar ter inspiratie van de Vlaamse dichteres Sylvie Marie. Bij de balie van verloren voorwerpen aanschuiven en in huilen uitbarsten. Hoe een bediende me vriendelijk tot bedaren brengt, me vraagt hoe jij eruit ziet en je dan tevoorschijn haalt... uit een rek vol zoekgeraakte jassen en tassen. Soms wou ik dat ik even naïef was gebleven... als het kind dat me ooit een platgereden kat aanwees, in de hoop dat ik het dier weer tot leven kon wekken. Ik weet beter, maar niet beter. nacht vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Als ik nog te zeggen had, dauert een sigarette en een laatste glas im steen. Een idee over uw vermogen en het verhaal erachter. Elk vermogen heeft een verhaal, waar het vandaan komt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 Dit is Radio 1.